Het magische bed. Lang, lang geleden in een plaatsje genaamd Amberstad woonde prins Adam. Hij was een goed heerser en een liefhebbende prins. Hij had geen angst en was goed op hetzelfde moment. Het koninkrijk van Amberstad hield van een prins. Op een dag toen hij naar een ander koninkrijk door het woud moest reizen, raakte hij zijn soldaten kwijt. Nadat hij een tijdje op zijn paard had gereden, besloot Adam te gaan rusten onder een boom. Omdat hij honger had, nam hij een paar sneden brood uit zijn zak. Toen hij het eerste stuk pakte, kwam daar één mier uit. Adam legde rustig het stuk brood neer en pakte een ander stuk. Er kwamen nu twee mieren uit het tweede stuk gekropen. En weer legde hij het brood rustig neer en... In het derde stuk kwamen drie mieren uit. Dit ging door totdat hij realiseerde dat de mieren in al zijn eten zaten. Maar in plaats van dat hij boos werd, glimlachte Adam. <laughs> Misschien hebben jullie dit eten meer nodig dan ik. Alsjeblieft dan, eet smakelijk. Oh, jij genadige man. Huh? Jij kan praten? <laughs> ja, dat kan ik. Ik ben de koning van deze mieren. Heel erg bedankt om ons eten te geven. Wat kan ik in ruil daarvoor doen? Oh, uw hoogheid. Ik heb alles al. Sterker nog, ik heb meer dan ik nodig heb. Maar je mist een stukje van je ziel. Je lotsbestemming. Mijn lotsbestemming? Prinses Lalen. De legende is dat alleen een edelmoedig man haar kan trouwen. Mijn hart zegt dat jij die man bent. Je hebt me nodig zodra je haar ontmoet. Dus alles wat je moet doen is een meer vinden en hem zeggen mij te zoeken. Dan kom ik. Zeker, maar ik begrijp niet wat er aan de hand is. Volg alleen maar je hart, mijn vriend. Verward besteeg Adam zijn paard en vertrok... Even verderop zag hij een tijger huilen van de pijn. Hij had een doorn in zijn poot steken. Adam hielp zonder angst de tijger. Dank je. Wat kan ik voor je doen? Je kan ook praten. Ik ontmoette net een pratende mier. Lijkt erop dat je de mierenkoning hebt gezien. Vertel me, waar ga je naartoe? Ik geloof dat ik op een reis ben om prinses Laloen te vinden. De legende is dat alleen een held met een puur hart haar kan trouwen. Ik heb vertrouwen in je, mijn vriend. De prinses die je zoekt woont achter de zeven wouden en in de hoge heuvels. Maar hoe kom ik daar? Een stuk verderop, aan je rechterkant, zul je een oude man vinden... Vertel hem dat je mij en de Mierenkoning ontmoet hebt. Hij zal je dan alles geven wat je nodig hebt om de prinses te vinden. En luister, je hebt mij nodig om je zoektocht af te ronden. Dus alles wat je moet doen is de boom vragen om mij te vinden. Dan zal ik voor je komen. Weer verward bedankte Adam de tijger en vertrok om de oude man te vinden. Net zoals de tijger had beloofd zat de oude man onder een boom met een bed die voor hem stond. Adam vertelde hem over zijn ontmoeting met de tijger en de mierenkoning. De oude man keek in Adams ogen en glimlachte. Aha, de legende is waar. Hier, neem dit bed. Dit is een magisch bed. Ga erop liggen en vertel het waar je heen wil. Het zal daarheen vliegen waar je ook maar naartoe wil. En hier is een stenen kom. Het zal je water geven wanneer jij dat maar wil. Je hebt dit allemaal nodig om prinses Lalen te vinden. Adam liet zijn paard bij de oude man achter en vloog weg met de stenen kom en het magische bed. Het bed bracht Adam naar het koninkrijk van prinses Lalen. Het was al donker en hij wilde ergens gaan rusten voordat hij de volgende ochtend naar het paleis ging. Plotseling hoorde hij iets. Oh, ik kan niet lopen. Oh, heer, is alles in orde? Ik heb mijn benen pijn gedaan. Ik woon hier heel ver weg vandaan. Ik kan niet lopen en ik heb dorst. Adam wenste vlug voor water van zijn stenen kom en hielp de oude man het te drinken. Hij hielp toen de oude man helemaal naar zijn huis. O, oh, dank je mijn kind. Wacht, jij komt niet uit deze stad. Wie ben jij? Mijn naam is Adam. Ik ben hier vanwege... Prinses Lallen. Prinses Lallen. Huh? Hoe wist je dat nu? Jij bent niet de enige. Velen kwamen hier om een geluk te proberen, maar faalden allemaal. Al. De koning moe van al deze vreemdelingen heeft ze allemaal uit het koninkrijk verbannen. Niemand is toegestaan om een vreemdeling in huis te halen. Ik kan je niet eens een uur lang onderdak geven. Ik begrijp het. Ik zal je niet in problemen brengen en meteen weggaan. Net op het moment dat de prins wilde weggaan... kwam er een fel licht door het raam. De hele stad lichtte op als sterren naar de aarde. Adam rende naar buiten. Omdat het huis van de oude man dicht bij het paleis was... kon Adam goed zien wat er gebeurde. Een prachtige vrouw, gekleed in een witte jurk, kwam naar het dak. Ze zag er stralend en puur uit. De vrouw opende haar ogen en zag prins Adam. Het was liefde op het eerste gezicht. Ze keken in elkaars ogen. Maar na een tijdje deed ze haar ogen droevig dicht en ging op het dak zitten. Adam wilde dat ze haar ogen opendeed, zodat hij ze weer kon zien. Maar dat deed ze niet. Ze zal haar ogen niet open doen. Kom binnen, kind. Wie is ze? Waarom opent ze haar ogen niet? En waarom zag ze er zo droevig uit? Ah, zij is de prinses die jij zoekt. En ze is droevig omdat ze wacht totdat de legende uitkomt. Wat is deze legende waar iedereen maar over blijft praten? Prinses Lalen is geen normale prinses. Weet je waarom wij geen lichten in het koninkrijk hebben? Dat is omdat prinses Lalen het hele koninkrijk verlicht tot middernacht. Toen ze werd geboren was ze zo mooi dat een vee haar zegende om helderder te stralen dan de maan. Elke nacht verlicht ze de hemel en de aarde. Maar haar zegen werd haar grootste vloek. Vele mannen hebben geprobeerd ons koninkrijk aan te vallen en de prinses te ontvoeren. De vee zei dat diegene die drie taken kan voldoen, met de prinses kan trouwen. Wat zijn deze drie taken? De eerste is om olie uit 80 pond mosterdzaden te persen. De tweede is om twee demonen tegelijk te bevechten. En de derde is om op de trommel die op de hoogste heuvel staat te slaan. Maar let op, de heuvel is zo hoog dat hij bijna de hemel raakt. Wacht eventjes. Een leger van mieren kan makkelijk tachtig pond mosterdzaad pletten. De tijger en ik kunnen samen twee demonen bevechten. En ja... Wat betreft de trommel op de hoogste heuvel, daar is mijn magische bed voor. Prins Adam wist nu wat te doen. Nadat hij een bericht via de bomen en de mieren voor zijn nieuwe vrienden had gestuurd... gaf hij zich over aan de koninklijke wachters. Hij wist dat dit de enige manier was om de prinses te zien... en de oude man geen problemen te bezorgen. Eenmaal binnen in het paleis zag prins Adam prinses Lalen. Ze schitterde niet, zoals afgelopen nacht. Maar ze was desondanks beeldschoon. Hoe durf je dit koninkrijk binnen te komen? Ik wil je naam niet eens weten. Gooi hem in de kerkers. Nee, wacht. Vader, ik ben verliefd geworden op deze vreemdeling. En met jouw toestemming wil ik met hem trouwen. Alleen als hij dat ook wil. Ja, ja, duizendmaal ja. Maar we weten niet eens wie hij is. Excuses u te onderbreken, uw hoogheid. Maar ik ben een prins. Prins Adam uit Amberstad. Je kan niet zomaar met mijn dochter trouwen... Je moet drie taken vervullen. Ik weet van de legende, uw hoogheid. Ik ben klaar om honderd taken uit te voeren... om de vrouw van wie ik hou te trouwen. De koning legde de eerste taak uit aan prins Adam... die het met een glimlach accepteerde. Hij verliet het paleis met de belofte om terug te komen met tonnen vol olie. Die nacht, in het gastenverblijf, had Adam een aantal bezoekers... Het was de mierenkoning met zijn mierenleger. Alle mieren gingen aan het werk en in de ochtend waren alle zaden geplet. De olie werd naar het paleis gebracht. De verbaasde koning keek een beetje hoopvol. Misschien was dit de man die bestemd was om met zijn dochter te gaan trouwen. Hij legde toen de volgende taak uit. Diezelfde middag werd een gevecht tussen Adam en de twee demonen geregeld. Maar in plaats van dat hij alleen de ring binnenstapte... liep Adam met zijn nieuwe vriend de tijger binnen. Samen versloegen ze beide demonen. De tijger boog voor Adam en vertrok. De koning, nu heel erg blij met zijn toekomstige schoonzoon... legde de volgende taak aan hem uit. Maar... Wow. Het is op de hoogste heuvel, zoon. Hoe oh, kom jij daar? Geen zorgen, uw hoogheid. Het komt goed. Adam haalde zijn bed en ging voor iedereen er bovenop liggen. Hij vloog hoog de lucht in en iedereen zwaaide enthousiast tot ziens. Uren gingen voorbij en er was geen teken van Adam. Het koninkrijk werd bezorgd. Toen opeens was er een luid kabaal vanuit de lucht, alsof het onweerde. Het was de trommel. Adam had de top van de heuvel bereikt en sloeg op de trommel. En binnen een paar uur vloog Adam terug op zijn magische bed. Het hele paleis juichte voor een nieuwe prins. De legende kwam uit. Jij bent echt heel moedig. En hebt een puur hart. Ik ben vereerd om jou mijn dochters hand te geven om te trouwen. En ik ben vereerd om de prachtige prinses te trouwen. Prins Adam liet moed en edelmoedigheid zien om de liefde van zijn leven te overwinnen. Prinses Lalen. Ze regeerden beide over Amberstad en leefden nog lang en gelukkig.